Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De zorgen over het welzijn van mensen in het Groningse aardbevingsgebied. Het duurt lang voordat de huizen worden versterkt. En de informatie daarover laat de wensen over, zegt ombudsman van Zutphen. Dat leidt tot veel onzekerheid en stress, niet alleen bij volwassenen, maar ook bij kinderen. In januari zei de ombudsman al dat de Groningers het slachtoffer zijn van juridisch geneuzel... Komend najaar gaan de ombudsman en de kinderopmutsman opnieuw in gesprek met de inwoners van het bevingsgebied. Volgens president Trump heeft de Britse premier May de kans op een gunstige brexit voor de Britten vergooid. Ze had naar zijn adviezen moeten luisteren, zegt hij in de Britse krant The Sun aan het begin van zijn bezoek aan Londen. Volgens Trump stappen de Britten niet helemaal uit de EU en is de kans op een handelsverdrag met de VS daardoor erg klein... De Amerikaanse president zegt dat de opgestapte minister Johnson... een goede premier zou zijn. Kosmetica-bedrijf Johnson Johnson moet een record schadevergoeding... van ruim 4 miljard euro betalen. Dat heeft een Amerikaanse jury bepaald in een zaak... die was aangespannen door 22 vrouwen. Die vrouwen zeggen dat ze eierstokkanker hebben gekregen... van talkpoeder van het bedrijf. Dat zou asbest bevatten. Het concern ontkent dat het talkpoeder kanker kan veroorzaken. Het is nog onduidelijk hoeveel pinbetalingen gisteravond zijn mislukt door de grote pinstoring. Er waren problemen met bankpassen met het ma Maestro-systeem van Mastercard. Onder meer klanten van ABN Amro, Rabobank, ING en SNS hadden er last van. Mensen konden niet in winkels betalen en ook pinnen in het buitenland lukte veel mensen niet. Het weer, eerst nog wat laaghangende bewolking, verder geregeld zon.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 En Welkom bij het programma Goedemorgen Zandvoort van zaterdag 7 juli 2018. Wat gaan we vandaag doen? We gaan vandaag spreken met. Uh, we hebben het scherm iets omgegooid. Met Roy van Buringen, die zit er minstens al tegenover ons. En die gaat het hebben over het muziekfestival op het Raadhuisplein. Oh, gasthuisplein. Nou, kijk eens het is ook alweer verkeerd opgeschreven hier. Uh, daarna hebben we René Zuiderveld en die gaat iets vertellen over de expositie Art with Pride in het Zandvoort Museum. Uh, we hebben pastoor Bart Putter van, het, uh, van de agata kerk En die gaat iets vertellen over het jubileumjaar van 90 jaar alweer. Uh, in het tweede uur gaan we praten met Centerparks Vastgoed. Want die hebben iets te vertellen over de verkoop van bungalows. En Roy Dongen, die is de nieuwe columnist van het Zandvoort Courant. En die komt er iets over vertellen hoe dat allemaal zo gelopen is. Um, als derde onderwerp in de tweede uur hebben we Erik Weijers. En die komt iets vertellen over het British Race Festival van 6 tot 8 juli. En de DTM van 13 tot en met 15 juli. En ingelast hebben we een heel leuk onderwerp. Huig Molenaar komt vertellen dat Thalassa de, de beste strandpavioen is van Nederland. De techniek wordt vandaag gedaan door jacques Joseph Duinmeijer. De redactie is gedaan door Gert van Kuik. En de eindredactie door Gerry Rutte. Die ook vandaag de koffie doet en de presentatie wordt gedaan door Ben Zonneveld. Een zeer Good morning, Mr. Cordray, in het ja. British weekend. Good morning. <laughs> we are British race festival. British Race Festival, but also the British uh, Festival in the village. is a lot to do, so come and see in Zandvoort. Ja. Goedemorgen, hoor. Ja, goedemorgen. Zo, so, daar <laughs> zijn we weer. <laughs> hey Roy, hoe is het? Ja, goed hoor. Ja, Naar mooi. De omstandigheden gaat goed. Heel goed. Ja, we gaan het even hebben over uh, het mu muziekfestival. Ja, Roy is jarig. <laughs> ja, zal hij leven. <laughs> Dankjewel. Um, er is... Uh, Vanavond het muziekfestival op het Gasthuisplein. Er is ja. altijd veel te doen op het Gasthuisplein de laatste tijd. Ja, zeker weten. En dat vind ik heel erg mooi. En daar ben ik ook heel erg blij om eindelijk. Leven op het Gasthuisplein. Dat, dat... was toch wel een beetje de, de, de insteek een paar jaar geleden. Uh, ja, en uh, daar ben ik uh, met plezier in gedoken de afgelopen jaren. Ja zeker en uh, ja, nou is het British weekend natuurlijk en eerlijk gezegd uh, had ik voor mijn verjaardag had ik een Nederlandstalig feestje vandaag gepland bij het Wapen van Zandvoort ja, en toen een ja. uh, uh, ja, paar dagen later uh, was de presentatie van het Brit British weekend en ja, toen zat ik een beetje in mijn handen en mijn haar want ik had al mensen geboekt. Dan maar die, ik... die boekje nou door naar de Hollandse avond. <laughs> ja, die laat hij nu in Engels zingen. Nee, nee, nee, nee. Het ligt, ik, wat ik heb gedaan. Ik uh, ben met de gemeente. In, of met de organisatie. in uh, een gesprek gegaan. hoe gaan we dat doen? En toen uh, heb ik heel lang. Dat heeft best wel lang geduurd. want ik wist gewoon even niet wat ik moest doen. En toen uh, keek ik naar het bordje. op het Gassersplein. bij het wapen van Zandvoort. En daar stond tien op. Gassersplein tien. En toen uh, dacht ik van. nou, weet je wat ik ga doen? De DJ die ik geboekt heb, laat ik. Want die is van alle markten thuis. Die kan ook gewoon hele leuke andere muziek draaien. We maken er Downing Street 10 van. At Mystery Vibes. En Mystery Vibes is dan de DJ. Dus uh, nou, toen zijn we verder dat gaan ontwikkelen. En het werd eigenlijk steeds leuker, leuker, leuker. We beginnen om 8 uur op het Gassersplein. Met een, uh, hele, we hebben een hele leuke DJ-boot uh, gesponsord gekregen van Bas van Mango's. En uh, ik ga begin de fouten... Engelse uh, liedjes draaien, het eerste uur, en daarna gaat uh, Mystery Vibes uh, lekker uh, knallen op het plein. Noemen ze een voorbeeld van een fout Engels nummer? De Spice Girls. <laughs> Daar lag heel Ik Nederland dacht... plat voor. Uh, dat ja. de maar, de dat, dat kan ook. <laughs> maar de Spice Girls is toch ook wel een beetje fout. Als je foute cd's kookt, dan staan ze er zeker op. <laughs> Zo'n kan die Spice Girls. Ja, <laughs> <laughs> dus jij gaat zeker heen voor het foute uh, uur. Het foutuur, ja, daar staat hij geloof ik in de top, uh, top drie of zo. Het Spuiskeld. Zoiets. En met... hey, dus vanavond uh, is het uh, een Eng Engelse avond ja, en... op het Gastelsplein, net als in het hele dorp. Net als in het dorp, ja. En uh, morgen, doen jullie morgen nog wat? Uh, morgen heeft het, uh, op het Gastelsplein dus de doodlesak uh, spelen, oh, ja. echt een workshop. Dus dat is wel heel erg leuk. Kunnen en vanmiddag uh, zijn ze in het dorp, geloof ik, met z'n vieren. En dan morgen op het Gastelsplein bij, uh, bij het Waben voor een ja. workshop. Dat mag ik zelf proberen. Ja, dan mag je zelf de oedelsak leren spelen. Dat is wel heel erg leuk hoor. <laughs> ja. Maar ik wil nog even één ding te zeggen. Ja. Terugkomen mensen denken vaak bij een DJ van boem, boem, boem, boem, boem. Dat is het vooral niet. Het is echt een feestje voor iedereen. We proberen met iedereen een, een, een, gewoon een leuk feest neer te zetten. Is dat eigenlijk zo dat het altijd boem, boem moet zijn? Want uh, vorige nee. week was het Luminosity Festival in, uh, in Bloemendaal. Ja. En dat begon donderdag bij mij in de tuin om 11 uur met boem, boem, boem. Tot uh, s'avonds 11 uur uh, boem, boem, boem. Ik ben het er niet mee eens. Ik denk dat je met, met een DJ ook hele leuke uh, andere genres muziek uh, kan uh, maken. Maar gewoon wel een beetje boem-boem-boem in, het, maar het hoeft niet zo knijter Ik zal hem ook zeker vanavond aan de vergunningen norm houden. En vooral geen boem-boem-feestje. Is, is Elton John trouwens ook fout? <laughs> ik denk dat hij er wel uh, thuis, in het rijtje thuis hoort. Maar aan de andere kant, ik vind het wel niet, want ik heb wel. Ja. Heel veel respect voor deze artiest en uh, ik vind fout ook eigenlijk wel best wel een, uh, foute, benaming. een, een foute benaming inderdaad, <laughs> want heel veel artiesten hebben ook gewoon goede muziek. Alleen ja, dat is toch wel een beetje gekomen door Q-Music, fouten, platen. Ja. ja, die zijn daar ooit eens mee begonnen ja. en uh, de verrukte halve stoende van 538 is daar ook een beetje in gedoken. Ja. En uiteindelijk is dat gegroeid tot de foute feesten, de foute cd's. Maar jij haalt de Spice Girls bijvoorbeeld aan, daar lag een heel gillend Nederland plat voor. De cd's vlogen de wereld uit. Ja. En uh, als het maar ergens kwamen, dan was het uh, te klein. En nu zijn ze ineens fout. Ja. Nou, beetje... Ik ga in ieder geval wel fout gekleed vanavond. Dus... Oh, oh. Ja. Nou, met, met een strikje. Degene die Roy, de jarige Roy fout verkleed wil zien, die moet vanavond om 8 uur naar het gasthuisplein. Zeker. We gaan het zeker zien. Uh, je moest heel snel weer weg worden. Ja, we hebben de dansvoorstelling van de uh, dansschool uh, zo meteen in de krocht. Dus, okay. uh, daar hebben we gisteren voor opgebouwd en vandaag is de grote voorstelling. En Mag iedereen komen kijken? Uh, nou, we, we, we hebben nog maar uh, vijf kaartjes, dus, uh, dus niet iedereen. Dus als mensen denken: van ik wil nog een kaartje, dat kan. Benadem me via Facebook of uh, loop toch even om elf uur de krocht in en er zijn nog een paar kaartjes. Nou, leuk dat, uh, dat de voorstelling uitverkocht is. Ja. De dansschool nog steeds met Conny Lodewijk? Of is die nou in rusten? Nou, die is wel heel erg aan het rusten. <laughs> maar ze doet nog steeds de 55-plus dans. Oh, okay. En uh, dat gaat hartstikke leuk. Ja, is hartstikke leuk. Ja. Oké, okay, Roy, nou spoed jezelf naar yes. de krocht. Dank je wel. En uh, tot, vanavond. tot vanavond. Tot vanavond. Bedankt. Dank je. naar The Brotherhood of Man, met dat nummer Figaro. En dat was volgens mij niet een fout nummer. Ben. <laughs> Want dat vond ik <laughs> gewoon een heel leuk nummer, dit. Maar dat waren alle fouten, uh, die wat nu fout is, was vroeger leuk. Ja, ik snap dat niet. Al er ook niet fout. Nee, maar die hebben dan net weer een uh, onnummer. Uh, dit uh, is wel een hele rege discussie aan het worden wat nou fout en niet fout is. En <laughs> we gaan het niet hebben over foute foto's. We gaan het hebben over de foto-expositie in het Museum Zandvoort. En aangeschoven is meneer uh, René Zuiderveld. Welkom. Dankjewel. U heeft een treinreis gemaakt om hier te uh, zijn? Ja. Geweldig. Was Vanochtend het een uh, het vijf uur opgestaan. Nee hoor, vanuit <laughs> Amsterdam. Ik Goed. was er zo. <laughs> ja, ja, ja, ja. En de afgelopen weken <coughs> heb ik die reis al heel veel, heel veel gemaakt. Um, om de tentoonstelling in te richten, uh, enzovoort, enzovoort. De, het was feest. De tentoonstelling ja. uh, Art with Pride ja. is voortgekomen uit, uh, uit het eigenlijk vorig jaar met uh, de mooie poses die u gemaakt hebt en de mooie foto's voor uh, Pride at the Beach. Klopt. Hier is het, uh, het idee ontstaan om een echte tentoonstelling hier te zetten van vier, vijf weken, zes weken. Zes weken zelfs, ja. ja. En uh, daar heeft u werken voor geleverd en ook nog een aantal andere kunstenaars, maar het, uh, het is Art with Pride. Ja. Hoe lang bent u bezig geweest met het, uh, het bekijken van die foto's wil ik gebruiken? Uh, nou, allereerst, ik heb het uh, samengesteld uh, samen met André, André Donker. Donker. Ja? Dus met z'n tweeën. Ja. En wij zijn een paar maanden geleden begonnen met rustig kijken, uh, rondkijken. Wie we kenden. Van wie we werk kenden. En langzaam aftasten. Wat past bij elkaar. Want je kunt wel een, een, een tiental uh, kunstenaars uitnodigen. Maar als je niet een balans krijgt in de presentatie. En er is te veel wat op elkaar lijkt. Dan is het ook niet goed. Mm -hmm. Dus het klinkt heel makkelijk. Je kiest wat werk uit en dan hangt het op. Maar het is heel mooi... Voorzichtig proces om het in mooi evenwicht te krijgen. Dat alleen al is een heel spannende uh, gebeurtenis. Dan heb je de keuze gemaakt. En dan worden alle werken afgeleverd in het museum. En dan moet je het echt ophangen. En dat is heel bijzonder. Ik was er gisteren voor de opening. Uh, ja. uh, u nam mij mee naar uh, een soort stijlkamertje waar u een, een, een, een serie foto's neergezet hebt. Ja. Hoe bepaal je dan waar je wat wil hebben? Want ik liep het grote zaal in de zak uh, Suzanne Visser. Die ook hele mooie uh, foto's Suzanne maakte. Suzanne van der Laar. Oh, sorry, Suzanne van der Laar. Ja. En het moet wel in elkaar overgaan. Ja, precies. Dat klopt. klopt. Uh, het, het allereerste, toen ik de, de, voor het eerst kennis maakte met het museum. En uh, daarna van Hilly uh, de uitnodiging kreeg om het voor dit jaar in te richten. Toen zei ik als eerste, maar mag ik dan foto's maken in de stijlkamer? Nou, dat hebben we gedaan. En dan, ja, een soort aanvoelen van dat zijn heel leuke speelse foto's, maar die hang je niet op in de grote zaal. Want daarvoor zijn ze te speels, leuk, uh, nou ja, gezellig is een gek woord. Maar dat, je beschouwt dat niet als de grote kunst. Dat is een mooi accent, <coughs> pardon, dat is een mooi accent en, en een compliment naar het museum. Nou, die hangen dus in de museumwinkel. Uh, het wat, wat, wat intensere werk, want Suzanne van der Laar, die je dan net noemt, maakt behoorlijk intens werk. Het is flink aanwezig, uh, rauw en intens en toch stijlvol vind ik. Ja, die geef je een prominente plek. Die mag lekker uitpakken, zodat als je binnenloopt ook de veertien werken die je van haar ziet ook tegelijkertijd ja. bij je binnenkomen. Dat bepaalt acuut een sfeer en dan kun je daarna per werk gaan bekijken wat je ervan vindt. Dus nou, op die manier bepaal ik, je het. dat vond beetje. ik ook wel frappant, want ik stond daarvoor en het is inderdaad, het knalt bijna binnen ja. en dan ga je per plaatje kijken en ja. ze hebt mij ook uitzicht, horen zien en zwijgen ja, nou, dat moet je dan wel een keer gezien hebben, anders ja. kom je ja. daar niet aan nee. Nee. Nee. maar er zijn een hele, hele rits van andere uh, artiesten, uh, beeldhouwers ja. ik zag die kleine beeldjes ja dat zijn beeldjes van Freek Weidema uh, die mooie mannelijke figuren maakt, naakt klein, niet zo groot in brons, prachtig werk nou, Marlene Scherps is er natuurlijk. Met twee heel grote uh, bronzen beelden. Ja. Volkomen anders dan die van Freek Weidema. Dan hebben we nog twee schilders. Peter Kolstee. Die een serie prachtige portret heeft gemaakt. Heel klein. Uh, heel klein, in vergelijking klein. In vergelijking uh, met het werk wat u met... hebt hangen als je zo binnenkomt. Is dat even iets? <laughs> dat ja, klein. ja. En dan hebben we Maurice Heerdink. Die ook een schilder is, maar die is super realistisch schildert. Dus twee schilders met totaal verschillende stijl. En daarnaast is er nog een video-installatie. André Donker heeft een installatie gemaakt uh, met als thema AIDS. Uh, en daar hangt nog werk van mij. En werk van Chris Marmier. Een, een, een jongen die met <kijkt> filtstift op hout fantastisch leuke cartoons, tekeningen maakt met een overdosis aan humor. Heel erg leuk werk, moet ik zeggen. Eigenlijk is het museum te klein. Eigenlijk is, het, eigenlijk, eigenlijk is het te klein. Ik, we zouden best wel nog, nog wel meer kunnen. Maar dit is goed. De hang er hangt betrekkelijk veel. Het, het is goed. En Aha. we zijn super trots. Gisteren was de opening. Ja, dat was een. Voordat was, ik wegging was het al feest. Het was toen al feest. Het was erg druk. En ja, ik ben niet zo iemand die dan echt eindeloos zichzelf schouderklopjes geeft. Maar we hebben een flinke dosis aan, aan complimenten gekregen. Dus de treinreis terug. Geen. Op vleugeltjes. Ja, dat kan ja. wel. Ja. Dus ik kom nu de komende zes weken met de trein naar je werk en naar Zandvoort. Ik hoef helemaal niet te werken, joh. Ik ben met pensioen, kun je nagaan. Ja, kun je nagaan. <laughs> ja maar omdat je dan in het museum uh, dat hebt ingericht. Ja, nee, maar dat, dat, dat gaat mijn komende zes weken zeker bepalen. Want ik ben regelmatig hier. Dus mochten de ja. mensen zijn en ze zien me rondlopen. Ja, dit is radio. Je kunt niet zien hoe ik eruit zie. Maar uh, nee, voor de luisteraar. Ik, geef, de, met de <lacht> nou, ik dat... geef met alle plezier als iemand me aanspreekt daar en ik loop er rond. Uh, spreek me aan en ik geef een rondleiding. En ik vertel ik heb, wat. Ik ja, heb gisteren een klein stukje van de rondleiding meegemaakt en ja. dat was toch erg bevlogen. Ja. Dank je, dat vind ik leuk om ja, te horen. Ik wil toch ook even aangeven ja, voor de luisteraars thuis. De meneer ziet er absoluut niet uit alsof hij al met pensioen is. Dus. Ja. Nou ja, je kan, ik geloof dat Jacques foto's gemaakt heeft, dus je kan op Facebook kijken. Kijk. Ja, kijk. Ik las op de website dat je bij fotograferen. Ten eerste eh, dacht ik dat het heel erg in de fetische leersfeer zou zitten. Maar dan ga ik eh, naar de persoon eh, Zuiderveld. En dan zie ik ook bloemen, ik zie vergezichten. En... Die niet in deze tentoonstelling eh, nee, nee, aanwezig nee, nee, zijn? Nee, nee. Maar... Dit gaat dus echt wel meer richting Pride. Ja. Maar het is een heel breed palet dat ja. u doet. Ja. En, en dat verbaast me wel een beetje. Ja, er is een vreemde, ik heb geen idee waar het vandaan komt, maar ik heb vaker gehoord dat mensen uh, snel denken dat ik met name is en zeg maar kink fotografeer, leer vet is. Uh, ja, dat fotografeer ik. Maar daarnaast daar doe ik nog veel meer andere dingen. Inderdaad, buiten landschappen. Ja. Uh, ik heb soms de neiging om juist met, met, met mijn mobieltje ook veel te fotograferen. En daarin juist heel erg in te zoomen en details te gaan doen. Ik zit niet aan één stijl vast. Waar de, die reputatie vandaan komt, weet ik niet. René Zuiderveld, hij fotografeert fetish en naakte mannen. Maar ik fotografeer me in meer. Daag me maar uit, spreek me maar aan, dan fotografeer ik. <laughs> nou, ik had me vorig jaar opgegeven, maar ik werd niet gevraagd. Joh. Kijk. <laughs> maar. Uh, nee, dat was toen echt. Uh, Kijk, dat, toen, dit, is nu, <laughs> dat, dit is nu bekend, hè? Ja, nou, dat wist Sanford, iedereen. Voort, iedereen wist het okay, al. Oké, okay, oké. Okay. Uh, want het ging namelijk om uh, uh, het verschil tussen. Uh, hetero's en homo's en zo. Ja, het allerleuke denk ik, en dat moet ik misschien even vertellen... voor mensen die echt willen gaan kijken. Wij hebben vier fotografen gevraagd... om één model, één man, te fotograferen. André Donker. En die vier fotografen zijn een hetero man en een hetero vrouw. Een homo man en een lesbische vrouw. We hebben die foto's opgehangen. Ze mochten doen wat ze wilden. Mm -hmm. We hebben die vier foto's opgehangen. En nu is het eigenlijk aan het publiek de vraag kun je aan de hand van een foto, kun je bepalen wat de geaardheid is van de fotograaf. Want uiteindelijk is de grote vraag homokunst, bestaat er eigenlijk wel homokunst? Zodra je die vraag probeert op te lossen, en dat hebben we gemerkt van heel veel mensen, die zeggen, ja, maar dat kan ik helemaal niet zien. Ja, dat zie ik helemaal niet. Je kan niet zien of het gemaakt is door een man. Laat staan of die man homo of heter, ik, ik zie het niet. Nou, met die gedachten willen we heel graag iedereen de rest van de tentoonstelling laten zien. En te blijven denken, is het voor mij belangrijk om te weten wie of hoe de fotograaf seksueel in elkaar zit. Het is niet van belang. Er is werk, heel flink intens aanwezig werk, gemaakt door iemand die gay sensibility heeft. Losstaand van wat hij of zij seksueel beleeft. En dat vind ik een uitdagende vraag... want anders presenteer je alleen maar een leuke collectie van kunstenaars. Het mag dat wel een beetje overstijgen. En ik hoop dat we dat voor elkaar hebben gekregen met, uh, met de tentoonstelling. Als je naar die vier foto's kijkt... Hè, ik zag trouwens op de website ook een aantal foto's van André uh, ja. bij u staan. Ja. Um, krijg je dan later... Uh, uh, ik, ik zou het bijvoorbeeld eerst ga, zelf gaan uitzoeken... Ja. Zou je dan Kun nou laten kijken wie, wie of wat gedaan heeft? Er, er, ja, er ligt een formuliertje bij. Je kunt dus invullen. Eh, met even met je e-mailadres erbij. En degene die het helemaal goed heeft. Die krijgt een leuke attentie. <laughs> nou, Het is wel. Uh, eigenlijk interessant. De, de uitslag daarvan is heel interessant. Ja, ja Het is bijna een soort van uh, survey. Het is, zo, het is bijna zei een, zei een soort onderzoek ja. aan het worden. Ja. Ja. Ja. Ja. Dat is toch heel, uh, ja. heel apart. Ja. Maar goed. Um, bij het maken van foto's zoekt u een omgeving waarbij de, uh, de persoon eigenlijk meer centraal staat. Dat hangt er van af. Uh, ik heb thuis een kleine studio en daarin is het bijna bij voorbaat wordt de persoon echt de persoon afgebeeld. Maar ik heb snel de neiging zodra ik een mooie locatie heb om, en ik fotografeer dus met, met name mannen, om een mannelijk lichaam in die hele setting te zetten, op die locatie te zetten en niet in te zoomen op hem maar te proberen of een mannelijk lijf wat niet herkenbaar een persoon hoeft te zijn, je hoeft niet te kunnen zeggen oh kijk dat is Piet, nee het is een mannelijk lijf en die maakt die vormt één geheel met de natuur om hem heen dat vind ik het meest spannend, want anders denk ik als ik iemand uh, in de natuur ...wil fotograferen, maar ik ga inzoomen helemaal op hem, op zijn gezicht... ...ja, dan kan ik net zo goed thuis blijven. Ja, nou je ziet uh, een aantal foto's, uh, dat viel me wel op... Uh, ...veel uh, mannen die gekromd zijn... Ja. ...en met, met afdraaiend hoofd of met een plaat ja. uh, achterkant. Uh, waar komt dat vandaan? Dat komt, uh, dat komt er vandaan uh, uh, als ik portretten van mannen zou willen maken... ...als de persoon, als Jan, Piet, Klaas... Dan zou ik natuurlijk zijn gezicht in beeld zetten. Mm -hmm. Maar als ik een sfeer wil creëren. Dan heb ik veel liever dat degene die de foto ziet. Eventueel later online of in een museum. Niet zegt oh kijk daar heb je Jan, Piet en Klaas. Mm -hmm. Want het gaat bij dat soort beelden niet over Jan, Piet en Klaas. Maar om de vorm. Om de eventuele erotiek die het bij je oproept. Uh, bij het gevoel wat het oproept. En dat okay. moeten voor mij vaak onherkenbare personen zijn. Ja, dat zijn um, die natuurfoto's. Hè? En daar komt toch op een ja. brede palet uit. Want je ziet natuurlijk ook hele strenge foto's. Van mensen met leren, uh, ja. leren pet en, en, en, en allerlei leren dingen. Ja. Dus dat is weer een heel andere. Kant. Dat, is een heel andere dat is weer een heel ander. Daar zie je vaak wel gezichten. Dan zou je bijna kunnen zeggen dat dat een beetje voortborduurt op de tekeningen die, die je had van Tom of Finland. Tom of Finland is de iconische tekenaar van de. Leer zien zou je kunnen zeggen. Stoer, breed, veel leer. Uh, en dan probeer je, ik probeer dan soms die sfeer van hem over te zetten naar fotografie. Mm -hmm. Ja, en dan mogen ze heel streng in de lens kijken. Ja, ja, dat zijn ze dan ook. Maar laat ik vooral vooropstellen of het nou uh, helemaal in leer is. Of het zijn portretten. Of het is helemaal bloot. Of het is in de natuur. Waar het bij mij heel erg veel om gaat, is het maken van mooie dingen. Maar laten we ontzettend veel plezier hebben. Je, kunt, je denkt soms bij een foto, oh, wauw, dat is stoer of heftig of hoe dan ook. Maar je weet niet dat wij daarvoor drie uur lang ongelooflijk hebben gelachen tijdens het maken ervan. Want het maken van één beeld, uh, daar gaat een heel proces aan vooraf. Hoe bouw je dat op? Proberen zo, ontspannen, zo spontaan, ja, uh, proberen zo ontspannen mogelijk en zo spontaan mogelijk aan de slag te gaan. Niet al te veel voorbereiden. Als ik een mooie locatie kan, mag gebruiken. Um, misschien zijn er wel heel mooie locaties in Zandvoort. Uh, meld jullie even aan. <laughs> ja, <laughs> dat dat kan daar, bij het museum in Zandvoort. Ja, om daar naartoe te gaan met, met modellen. En niet, niets voor te bereiden. Daar naartoe en het, ...samen te zien hoe je in een, een, een samenwerkingsproces iets moois creëert. Maar dat, dat snap ik. Maar het begint uh, dat u de locatie gezien hebt. Ja. ja. Hier moet ik wat mee. En dan vraag ik een paar mensen die ik ken die regelmatig voor me poseren. Maar dan en... heb je er al een idee van ik ga met hun iets... Ja, maar wat dat precies gaat worden nee. weet ik niet. Nee, heel vaak weet ik dat niet. Het wel... En het leuke dat heb ik regelmatig meegemaakt, dan denk je... Als, je al vage idee, als ik al vage een idee heb, dan proberen we dat. En dan ben ik na 20 minuten en zeg jongens, laten we hiermee stoppen. Het werkt dat niet. Dit werkt niet. Laat me los. We zien wel. Even pauze, kopje koffie. En, we gaan, we gaan een, en dan komen de gekke dingen uit die je nooit had verwacht. En die zijn vaak het mooist. Spontane fotografie? Eigenlijk wel. Eigenlijk wel. Hoewel je er wel wat voor moet regelen, maar zo spontaan mogelijk. Mm -hmm. Ja. Maar vooral de tentoonstelling, jongens. Dus het gaat helemaal weer over mij. Dat is de bedoeling helemaal niet. André nou, uh, en ik... Wel, uh, André en, en u hebben natuurlijk uh, de toon gezet. Hè? En, en de, die van vorig jaar... Ik, vond ze, ik, ik zag er toevallig gisteren weer een ja. Die zijn echt fantastisch. En nu deze uh, tentoonstelling. Hij is zes weken lang. Ja. Um, als je nou als kunstenaar daar naar binnen loopt... Hè? Ja. en vergeet even je eigen werk. Wat valt je dan het meest op? Ik denk, mijn eerste blik zou zijn uh, uh, divers, zou ik toch wel durven zeggen. En ook al is er veel te zien, heb ik het idee als je binnenkomt dat er een bepaalde serene sfeer heerst. Het is niet, niet visueel over, over, je wordt niet visueel overvoerd door te veel dingen. De grote zaal in het museum heeft een bepaalde rust. Je kunt er de tijd nemen om de dingen één voor één te bekijken. En dat vind ik zelf het, het meest prettige. De variatie toch veel te zien, maar niet, ik ah. denk jongens, dit wordt me te veel, dit kan ik niet aan. Ja. ja. Is het een tentoonstelling voor alle leeftijden? Dat is heel erg leuk. De vraag. Voordat we aan het we waren aan het opbouwen. We waren eigenlijk al klaar op woensdag komt er een een, een Duitse meneer, een toerist binnen met twee zoontjes. Neem aan dat het zijn zoontjes waren. Van Ten, rond de, de. mannetjes. Nou, rond, ik zou zeggen, rond of jaar of tien, twaalf. En die vroeg: Oh, ja, Pride, het is museum, uh, Pride. Wat, wat is er voor tentoonstelling? Er werd uitgelegd dat het een, een Pride-tentoonstelling was, homo. En toen wilde hij toch liever zijn geld terug. Want hij uh, durfde waarschijnlijk dat zijn zoontjes niet voor te schotelen. Hm. Ik denk dat het voorkomen van de opvoeding van de ouders afhankelijk is of je kind meeneemt. Ik denk dat er niets aanvallends is te zien. Alleen, er zijn bepaalde beelden, ja, die zou je een beetje heftig kunnen noemen. Maar met ouders die daar heel simpel iets bij zouden kunnen vertellen, is er denk ik niks aan de hand. Er zijn in ieder geval geen geslachtsdelen te zien. Om het dat eventjes zo te Bij zeggen. Het beeldje, maar. Bij het beeldje. Ja, ja maar in, in, op schilderijen en in beeld, in sculpturen, mag dat altijd. In een foto mag het niet zo snel. Maar ik vind, maar misschien ben ik veel te, veel te open-minded. Ik ben een kind van de hippie dagen. Hè? Dus van mij ik mag er veel. op Van mij mag er toch veel. <laughs> <laughs> maar nee, ga er niet naartoe om met je kind van een jaar of vijf... om heel serieus... Kunst of foto's te kijken, dat lijkt me niet echt. Nee, daar heeft het kind ook niet veel aan. Maar uh, uh, vanaf een jaar of twaalf moet dat toch kunnen. Nou ja, dat is inderdaad zo hoe je er zelf over denkt en hoe je dat wil overbrengen op je kinderen. Ja. Uh, ja. U, uh, u uh, zegt veel plezier maken, speels foto's. Ja. En dat is eigenlijk uh, uh, de, de bottleneck waar u mee werkt. Ja, ja, ja. En ja, ja. daar, daar komt ook het plezier van fotomaken vandaan. Daar komt het plezier uh, van fotomaken vandaan. En in alles zit een bepaalde schoonheid. Ik denk altijd, ja laten we iets moois maken. Maar dat mooie kan zijn, een man helemaal in leer of helemaal naakt, um, een portret. Het wordt bepaald door de samenwerking, door het plezier wat je hebt. En dan creëer je iets moois. Mm -hmm. En het is aan een ander te beoordelen of hij dat mooie ook mooi vindt. Zonder dat hij direct moet zeggen, ik vind dat lelijk. Ja. Want het is niet lelijk. Het is je eigen beleving. Dat, dat is... Maar elke beleving is ook anders. Juist. Of het ja. nou mijn beleving is, of het is ja. uw beleving, of het is de Ja, beleving, erom, dat, uh, Omdat veel mensen binnenkomen, Hé, nee, dit is lelijk. Nee, dat is niet lelijk. Nee, je moet het bekijken. Juist. Ja. Fiets u nog elke dag? Ik fiets nog elke dag. En de, hij is niet elektrisch. Ja, dat was de volgende vraag. Ik denk, laat ik hem voor zijn. Ja, nee, met een elektrische fiets zou ik misschien nog eens een keer naar Zandvoort komen. Maar gewoon een fiets naar Zandvoort, dat doe ik niet meer. Nou, ik heb dat vraag gelezen en het is niet makkelijk geweest. Maar de conclusie was, ik moet elke dag nog wel blijven fietsen. Dat klopt, dat klopt. Ja, ik ben ermee begonnen met, met, met heel veel fietsen. Ik was flink ziek en ik, ik heb een fikse operatie gehad. En ik moest voor, voor mezelf... Veel beweging krijgen om het litteken te laten genezen. En toen ben ik gaan fietsen. Mm. En om dat leuker te maken nam ik een cameraatje mee. Want dan moet je anders kijken. En als je foto's maakt moet je afstappen, opstappen, af. Nog meer beweging. Dus ik dat het is puur praktisch. En daar kreeg ik zoveel leuke uh, commentaren op. Dat, dat is uitgegroeid tot wat ik nu doe, fotografie. Terwijl ik, dus en, een en periode terwijl, ben. terwijl ik dus een periode <laughs> ja, oh. dacht van nou, over drie jaar ben ik dood. Ik, uh, ja, ik had ja, ja. kanker nou, het en opzicht, hè, ja. het sloeg niet aan, de chemo enzovoort. enzovoort. Dus daar is iets heel moois uit voor ja. gekomen, voor mezelf. En hopelijk voor anderen. <laughs> ik, uh, ik denk het wel. Uh, vanaf nu tot uh, uh, over zes weken... 19, het, 19 augustus, 19 de augustus ja. is de laatste dag. is de expositie. Het museum is open woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Ja. Dus ik zou zeggen, kom het werk bekijken van alle kunstenaars en speciaal van meneer Zuiderveld. Ja. En laten we niet vergeten dat op 30 juli, Pride in Zandvoort, is het museum open. Dat is een maandag, zijn ze ook open en is Avond. het weer groot feest. Juist. Acht na de Pride of de Beast is het muziekfestival, maar tijdens het muziekfestival is ook het museum open. Ja. Dat is een avondvoorstelling. Ja, klopt. Meneer Zouderveld, dank u wel voor de komst. Heel graag en gedaan. Heel dank graag gedaan, zeker. Dank. Bedankt. Ik geloof dat God het altijd heeft geweten. Dat de mens hem op een dag wel zal vergeten. Dat ze zouden denken dat ze alles konden. Dat ze ook een hemel hadden uitgevonden. Dat de kerk voor de parkeerplaats moest gaan wijken. Het geluk alleen bestemd was voor de rijken. Ik geloof dat God het dan wel verder weet. En de mensen hier beneden ook vergeet. Ik geloof dat dan de dag nog eens zal komen. Dat er geen bladeren meer groeien aan de bomen. Dat de zon voor ons niet meer zal willen schijnen. En de bloemen in het veld weg zullen kwijnen. Dat de aarde dor wordt zonder gras of koren. Er geen kind nog in de toekomst wordt geboren. Ik geloof dat God de Vader van ons houdt. Maar dat wij hier moeten voor ons eigen. Ik geloof dat we nog tijdig kunnen keren. Als we van de grote maar eens wilden leren. Ik geloof dat al het kwaad ons eigen schuld is en dat God nu aan het eind van zijn geduld is. Ik geloof Steeds meer geld, anders zijn de dagen voor ons wel geteld. Ik geloof dat het nu tijd wordt dat wij stoppen en we al voor meer voet aan moeten kloppen. Ik geloof dat wij ons niet meer wil ontfermen. It's here to the moon. We luisteren naar Meri Servaas, ook al bekend als de zangeres zonder naam met het nummer Ik Geloof. En dat heeft natuurlijk weer een bruggetje met het volgende onderwerp, want inmiddels is aangeschoven aan tafel pastoor Bart Putter. Van harte welkom. Dank je. En ik heb een beetje het internet afgestruind naar wie Bart Putter is, dus ik heb zometeen wat leuke vraagjes. Oh. Maar u het zit hier. De kerk. Ja, ik, dus... ik ben nog geen negentig hoor. Nee, nee nou, dat, dat, dat is dat ook niet ook. te zien. Ja. Maar een en ander heeft te maken natuurlijk met het uh, jubileumjaar van de, de Sint-Agata-kerk, want dat is inderdaad ja. uh, 90 jaar. Mm -hmm. Dat is natuurlijk een respectabele leeftijd en u Zeker. ziet er heel jong uit. Ja, ja, dus voor de luisteraars misschien goed om te weten dat uh, jullie nu niet met de kerk in gesprek zijn, maar inderdaad uh, met de pastoor. Ja. En, uh, maar ook de kerk ziet er natuurlijk nog wel jong uit. Dus uh, die is uh, hier in heel goed onderhouden staat, denk ik grotendeels dan. Maar daar kan ja. ik misschien zo dadelijk ook nog wel even iets over zeggen. Maar het is een heel mooi feest geweest afgelopen zondag. Ja, ja want om uh, um, um over de persoon Bart Putter even te, te praten. Uh, uh. Wat mij nou opvalt is dat als er een pastoor is en dan, dan ken je een beetje, gaat hij weer weg. Maar is, is dat nou dat je hier uh, voor een bepaalde periode bent of uh, kun je weg als je naar een andere parochie wil? Ja, hoe, hoe werkt dat nou ja, we hebben inderdaad hier natuurlijk, hè, dus, uh, bij het jubileum afgelopen zondag was uh, Dick Duivers ook aanwezig, die heeft ja. de, de preek verzorgd, die is natuurlijk 24 jaar hier geweest in Zandvoort, ja. grote kennis van de kerk, dus het was erg fijn dat hij er was en aan de expositie heeft meegewerkt. Daarna hadden we natuurlijk Mathieu Wagenmaker, die was inderdaad met twee jaar alweer weg. Ja. En het is natuurlijk nog aardiger, want ik kwam om hem te vervangen tijdens zijn sabbatsperiode van drie maanden. Maar hij kwam dus niet terug van zijn sabbatsperiode, om het maar even simpel te zeggen. Het beviel hem nogal. Uh, ja, nou ja. En dat betekende ja, is, dus dat eigenlijk... ik bleef hangen. Ja. Ja, hij, is, hij is natuurlijk een beetje een andere richting. Hier. Ja, ja, ja. Dus hij... Uh... Hij heeft inderdaad, hij wilde toch nog graag zich meer gaan verdiepen, studie doen, theologie. Dus hij is toen naar Antwerpen gegaan. En inmiddels een hele andere richting weer ingeslagen. Want hij is nu in de Abdij van Egmond. Is hij als uh, novice, als monnik? En uh, ja. Uh, dat is de voorbereiding op het, op het toetreden tot de abdij, om het maar even simpel te zeggen. En ook met een aantal jaren wordt dat dan definitief. En ja. dan zal die eeuwige gelofte afleggen, zoals dat heet. En leidt die daar dus een heel ander bestaan. Maar om terug te komen op je vraag. Um, ja, het is wel gebruik dat pastoors wisselen van parochie. Maar zoals al gezegd, Dick is hier 24 jaar geweest. In Haarlem was tot een aantal jaren geleden ook een pastoor die 40 jaar op één plek is geweest. Uh, ja, als het goed gaat, gaat het goed, moet je maar zeggen. En uh, uh, het kan ook zijn dat de proggie zegt van nou, misschien wel goed als er weer eens een keer iemand anders komt. Omdat je bijvoorbeeld bepaalde contacten krijgt. Dat je hier alleen nog maar om een aantal families uh, bekommert of zo. Hè? Dat zijn dingen die mis kunnen gaan. Of je wilt als pastoor ook wel weer eens een andere uitdaging. En ik ben natuurlijk zelf ook nog wel jonger. Uh, dus ik zal hier niet tot aan mijn pensioen blijven. Ik bedoel, zoveel is natuurlijk wel zeker. Goed, wat mij betreft ben ik hier nog wel een aantal jaren. Ja. Ik, ben hier nu, uh, ik ben nu in mijn vierde jaar hier. Uh, het bevalt mij uh, uh, prima. Waarbij ik wel moet zeggen dat ik natuurlijk in meer parochies werk dan alleen in Zandvoort. Dus ik ben een stuk minder zichtbaar dan je eigenlijk zou willen zijn. En dan ook perogianen natuurlijk graag uh, zouden willen. Maar ik kan bijvoorbeeld de bisschop vragen om een nieuwe plek. En dan wordt daar meestal in bewilligd. Of de bischop vraagt aan mij of ik ergens anders naartoe zou willen gaan. Dat kan inderdaad bij een bestoor eigenlijk zomaar gebeuren. Ja, dat, dat is wel uh, hoe het gaat. Ja. ja, want ik heb begrepen dat uh, je je opleiding hebt gevolgd in, uh, in Vogelenzang. Mm -hmm. En in 2004 dan heb je de priesterwijding ontvangen. Ja, ja. Dat is alweer... Hij heeft uh, Mathieu ook nog lesgegeven. Ik heb inderdaad uh, destijds ook nog colleges van, uh, van Mathieu gehad ja, toen ik daar uh, begon in 1998 uh, in aan de opleiding. En, uh, of, ja, ja. Uh, en in 2004 inderdaad uh, de priesterwijding ontvangen. Uh, ja, dat was natuurlijk de, de, de priesteropleiding, de, de filosofie, theologie. En uh, nou ja, daarna, dat heb je misschien ook gevonden, ben ik nog doorgegaan naar, uh, naar Münster. En ja, nou, ook er nog staat op wat Rome. tussen, want ja. ik zie hier een naam staan, uh, iets wat ik niet... Uh, wat is een parochivicaris? Wat is dat? En dat is een vicaris. ja. <laughs> Zo spreekt je oh, dat vicaris, ja. En uh, ja, vicaris is eigenlijk de, uh, ja, de formeel juiste term voor kapelaan. Dus een kapelaan ah. is een vicaris. En een vicaris is, ja, laten we zeggen, een hulp. Dus het is een hulp in de parochie, een hulp bij de pastoor, En dan dus voor een parochie, parochie ficaris. Maar dat gebruiken we echt alleen nee. ja, in de juridische documenten. en Niet als aanspreektitel of zo. Klinkt ja. wel heel deftig misschien. Kan ja, nou, ja. makkelijker, <laughs> ja. Het, het is van je eigen stukje. Pastoor Bart Putter stelt zich voor. <laughs> ja, dat ik dat ooit... Ja, Nou ja, waarschijnlijk zaterdag dat ik het geweest ben. Ja. Dus, uh, het is al weer even geleden dat ik me voorgesteld heb. Dus ja, heb ja, zo het tekst is gewoon niet het, meer paraat. Dus, maar. dus het is wel even handig dat het weer opgerakeld wordt. Ja, dus ja, dus, ja. Uh, ja. Vier jaar, in die vier jaar uh, uh, gebeurt er nogal wat. Ja. En daar kun je het misschien straks nog even over hebben. Maar het ging eigenlijk een beetje ook over de kerk. Mm -hmm. En 90 jaar bestaan. Ja, dan hebben we het over de kerk die nu staat. Ja. En niet de oude kerk, wat nee, de krocht is. Inderdaad, inderdaad, inderdaad. Ja, ja ik heb daar uh, zondag natuurlijk ook wel even iets over gezegd. Het is ook wel mooi om je een beetje te verdiepen in de geschiedenis. Uh, en bij de dorpskerk kunnen ze erover meepraten, daar hebben ze. Uh, ...funderingen gevonden die teruggaan tot... ...nou ja, in ieder, in ieder geval het jaar 1300. Dus het is wel mooi om te bedenken dat vanaf 1300... ...er al een kerk aanwezig was... ...hier in, in Zandvoort. Dat was dan natuurlijk een katholieke kerk. Kan ik toch niet nalaten even te zeggen. Ik zat daar op te wachten. En uh, nou ja, goed, daar is natuurlijk... Uh, ...nou ja, rond reformatie... Uh, ...is er het een en ander veranderd. En vanaf 1566... Uh, ...lijkt wel duidelijk, is hier een soort... ...huiskapel geweest in Zandvoort. En dat was dan in het huidige Café Neuf... Uh, en dat was ja, een soort schuilkapel, hoewel in die tijd uh, iedereen zo ongeveer ook wel wist dat het er dan was. En dat werd dan ook wel gedoogd door de protestanten, dus dat zit wel diep in onze Nederlandse cultuur. Ja, eigenlijk zijn jullie die kerk uitgejaagd. Uh, ja, ik wilde het niet zo negatief brengen natuurlijk. En ik heb ook gezegd dat we het nu goed kunnen vinden met onze protestantse broeders en zusters. Maar dat is wel eens anders geweest. Dat is natuurlijk duidelijk. Je zou ook kunnen zeggen, eigenlijk is hij van ons die dorpskerk. Maar dat komt nog wel een keer. Ja. <laughs> ik geloof dat er nou een paar mensen Nee, De strijd nee, wel weer opgraven. Maar goed, nee. uh, het, is, het is zo geschiet. Ja, nee, en toen en... gingen uh, we ging inderdaad naar Café Neuf. En uh, dat was toen een, een, een, een, inderdaad een gedoogkerk, want eigenlijk uh, vonden ze dat maar niks in protestant. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Ja, de kousenpaal. De kousenpaal is dat en... stond daar, ja. Ja, ja, ja, nee, dat is... Uh... Uh, daar vandaan uh, werd er gezocht naar, uh, uh, naar wat nieuws. Ja, nou ja, dat heeft eigenlijk heel lang, hè. Dus tot, tot uh, uh, dus dan heb je toch 1566, dan zit je 17e, 18e eeuw, functioneerde dat nog. Op een gegeven moment werd het dan bediend vanuit Overveen. Uh, maar in 1851 uh, uh, werd hier weer een parochie opgericht. En, en dat was dan echt wel iets nieuws. Dus sinds de reformatie werd de parochie weer opgericht. Met pastoor Lamy, die toen uh, flink is gaan bedelen. En uh, in 1853... Uh, ja, uh, ja, de, de, het weer mogelijk werd ook in heel Nederland om kerken te bouwen. Waren we hier misschien wel een van de eersten. Omdat in 1854 dus de kerk werd gebouwd. De huidige Krocht. Het, het theater de Krocht nu. Uh, 1854. Die heeft lang gefunctioneerd. Er werd een uitbouwtje aangezet. Het huidige uit, uitbouwtje aan de linkerkant dateert nog van de tijd dat het een kerk was. Omdat die te klein werd. Dus in 1927 ontstonden de plannen. Nou, ik denk politie eerder ook. Maar toen werd het serieus. En... Uh, Feestbestoor Bol heeft daar ontwerpen voor laten tekenen, voor de huidige kerk... Uh, die heb ik ook wel eens gezien, die bouwtekeningen. En dan krijg je bijna een beetje het idee dat het Disney World is. Dat is zo'n kerktoren met bovenaan nog weer vier kleine torentjes rondom. En nou ja, echt wel een heel indrukwekkend gebouw. Balkonnetjes erbij. Dus heel wat, wat heel mooi geweest was. Maar nu zijn we eigenlijk wel blij dat we dat niet hebben. Want dat kost ook nogal wat aan onderhoud natuurlijk. Ja. Uh, dus Pistor Wenker, zijn opvolger die dat uiteindelijk moest gaan uitvoeren. Bestoor Bol die stierf onverwacht. Uh, die heeft het iets eenvoudiger gemaakt. En desalniettemin een heel karakteristiek en, uh, en uh, zichtbaar gebouw. Uh, hè, als je het de binnenrijt vanaf Haarlem, dan uh, zie je hem natuurlijk staan. En zeker de kerktoren, die kun je vanuit de duinen ook ver zien. Uh, ja, dat was 1928. En eigenlijk binnen, nou ja, de eerste steen werd gelegd. Drie maanden later werd het gebouw al ingezegend. De bouw heeft waarschijnlijk zeven maanden geduurd. En dat kun je je nu bijna niet meer voorstellen, dat je natuurlijk zo'n groot gebouw... Ik uh, kon me dat ja. vorige week ook niet voorstellen. En eigenlijk heb ik me dat nooit kunnen voorstellen. Nee, maar... Want als je dat ja. gebouw ziet... Nee, het ziet er heel degelijk uit. In, zoveel, ja, niet, in zo weinig maanden. Ja, uh, als ja. je dat dak alleen al ziet met ja. die houten spanten. Ja, ja, ja. Nou, en het benedenwerk is ook wel gemetseld met grote delen, zou ik maar zeggen. En, en beton en, en beeldhouwwerk. En nou ja, Dick zei er ook wel even iets over. Dat je een stuk ook kunt vinden dat ze het voor de zomer klaar wilden hebben. Want dan zouden de toeristen komen. En zo werkt het natuurlijk ook. Daar wil je dan ook al meteen iets van ja, meepikken. Het, was het toen echt af? Nou, dat denk ik niet, want in 1929 is pas de consecratie geweest. Dat was, dat was 10 juni. Dat was echt dat de bischop kwam en de plechtige consecratie. Dus ik denk inderdaad dat ze er vrij snel in konden om te vieren. Maar dat de afwerking nog wel even heeft, heeft geduurd. Het is niet voor de zon. Nee, maar dan toch. Nee, ja, maar dan de dan structuur zal er gestaan hebben. En dan, dan kun je het inderdaad bijna niet. Het dak nu, moest erop zitten. kun je dus dat echt niet, reiken, voorstellen, nee. niet voorstellen. Nee, ik kan het niet voorstellen. Je hebt uh, volgens jouw eigen schrijven uh, ook nog een... Uh, Kanoniek gehaald. En dat is, even kijken, kanoniek recht. Oh, sorry, een doctoraat in ja. kanoniek mm -hmm, recht. Mm -hmm, mm -hmm. Um, ja. Daar hebben we hebben natuurlijk ook kunnen vragen over, wat is dat? Ja, Nee, dus inderdaad, um, um, vrij, is al rond mijn priesterwijding studeerde ik in Münster, in Duitsland, twee dagen per week. Dat was dan naast mijn tijd als kapelaan, of om jouw woord te gebruiken, is het ja. woord in, der, in Bergen. <laughs> um, daar heb ik uh, het licentiaat gedaan, de eerste stap zeg maar. En daarna ben ik doorgegaan naar Rome om te promoveren, inderdaad voor de doctoraat. Uh, daar heb ik 2,5 jaar mogen wonen. Dat is een hele mooie tijd geweest natuurlijk. In het Collegio Germanico et Ungarico, dus laten we zeggen bij de Duitsers en Oost-Europeanen, waren we toen even ondergebracht met vier Nederlandse priesters. En met zo'n 60, 70 andere studenten. Waardoor je ook nog altijd contacten hebt door het Duitsstalige gebied en Oost-Europa, behalve Polen, die waren daar dan niet. Um, dat was een heel mooie tijd. En ik studeerde aan de Lateraanse Universiteit. En het kanoniek recht ja, is, is, het, is het kerkelijk recht. Is het uh, recht dat we als katholieke kerk zelf hebben. Ja, dus we hebben het burgerlijk recht. Hè, met het wetboek en uh, de Nederlandse wet zou ik maar zeggen. En de grondwet zoals we dat hier natuurlijk hebben. En daarnaast heeft de kerk uh, voor zichzelf. En wat dan in de hele wereld geldig is. Um, ook nog een eigen kerkelijk recht. Een eigen kanoniek recht. En daar vind je dan... Uh, bepalingen natuurlijk rond liturgie, rond vieringen uh, een beetje de basisregels van wat er wel en niet kan en, en hoe een doopsel wordt toegediend, hoe je de eucharistie viert mm. hè, zonder dat het helemaal is uitgeschreven, want daar heb je liturgische boeken voor, maar ook bepalingen over het vermogensrecht, hè, wat er wel en niet kan met de financiële middelen met kerkgebouwen en ook uh, ja, procesrecht dus, dus als een bischop iets zou besluiten over mij of over iemand anders en je bent het er niet mee eens, dan kun je er ook tegen in beroep en dat is ook allemaal in dat uh, in ...in dat kerkelijk recht geregeld. Eerst bij de bischop zelf en uiteindelijk tot in Rome. En het is helemaal niet gezegd dat een bischop dan bijvoorbeeld altijd gelijk krijgt. We zijn ook, als gelovigen hebben we ook rechten. Ook plichten, maar ook rechten. En dat is allemaal geregeld in dat eigen ja, kerkelijk wetboek. Dat, ja. Is dat uh, uh, wat je ook nu doet voor de, uh, de bisdom? Uh, dat is inderdaad wel de reden dat ik uh, naast mijn prochiewerk uh, ook werkzaam ben voor het bestom. In de functie van, van kanselier. De functie van kanselier is binnen het recht tamelijk beperkt. In de zin van het opstellen van de juridische documenten, zorg voor het archief, eh, juridische teksten zo. Mm -hmm. Nou ja goed, daar is van alles bijgekomen. Omdat we natuurlijk als organisatie, als bisdom, ook kleiner geworden zijn. Dus eh, ik heb allerlei functies. En ook met betrekking tot de caritas en de religieuze in ons bisdom. Eh, maar de achtergrond daarvan is inderdaad wel, die studie kan niet recht. Omdat je daarmee natuurlijk toch een zekere bagage mm -hmm. meebrengt. En, eh, en dat vind ik dan ook wel fijn. En dat vond ik toen al fijn aan de studie, dat die... ...eigenlijk ook praktisch is. Je kunt natuurlijk ook theologie studeren, filosofie, exegese over de Bijbel... ...en dat kan ook allemaal heel interessant zijn. Voor mezelf vond ik kerkelijk recht gewoon ook heel praktisch en interessant... Ja, en, ...en boeiend daardoor, omdat je er ook iets mee kunt... ...en het raakt echt aan het leven ook van de kerk... alhoewel de gemiddelde parochiaan er niet meteen mee te maken krijgt, gelukkig maar. <lacht> nee, want dan <lacht> kun je <lacht> toch in het <de> rechtsmeerde kant. <lacht> ja. dan, dan nog even een, een vraag, hè, van op een moment dat jij uh, denkt van nou, ik wil straks pastoor worden. Mm -hmm. Hoe lang staat daarvoor? Hoe, hoe lang ben je dan aan het studeren? En, uh, en ook dan aanvullend, hè, dat kan je misschien meteen ook uitleggen, van uh, je wil misschien in een bepaalde plaats wil je dan pastoor worden. Heb je daar enige invloed op? Of wordt alles bepaald door de wiskunde? Nou, dus, uh, dus wanneer je nu priester zou willen worden. Uh, we hebben nog een aantal opleidingscentra in, in Nederland. Uh, we hebben een theologische faculteit in, in Utrecht. Utrecht en Tilburg. Uh, en dan is de gewone weg eigenlijk zes jaar studie. Uh, dus zeg twee jaar filosofie, vier jaar theologie. Uh, en dan meestal ook nog wel een stagejaar. Uh, dus, dus zeg zeven jaar dat je bezig bent met de voorbereiding op het priesterschap En dat is natuurlijk studie uh, Het is ook vorming van je persoonlijkheid uh, Het priesterschap is ook een keuze voor het celibaat Dus de opleiding is ook een tijd om uh, zeker de eerste jaren natuurlijk ook voor jezelf goed af te wegen. Of je dit echt wilt, of je het kunt. Uh, uh, of, je dat, uh, ja, of je dat vol gaat houden, of je dat echt, uh, nou ja, of je dat echt op je kunt nemen. Uh, dus de studie is, is best, wel, uh, best wel stevig. En, uh, en, en staat op hbo- of universitair niveau. Uh, nou ja goed, en als je dan, dan ben je meestal eerst nog wel 1, 2, 3 jaar of langer. kun je kapelaan zijn dat je nog een tijdje meeloopt uh, in een parochie. En misschien wil je ook wel geen pastoor worden, omdat je zegt, oh, al die verantwoordelijkheid hoef ik niet. Ik wil gewoon graag hè, in de parochie met de mensen bezig zijn, voor hen er zijn. En al dat gedoe met besturen en zo, dat hoef ik niet. Nou, dat kan ook. Uh, maar als je wel pastoor wilt worden dan, nou ja, een jaar of drie, vier als priester, dan kan dat zijn dat je, dat je pastoor wordt. En dan was het vroeger wel zo dat de bischop inderdaad echt wel besloot waar je naartoe ging. En we hebben hier in ons bisdom bijvoorbeeld een bisschop gehad die mensen op naam bij elkaar te, uh, plaatste. Nope. Dus, dus als ze allebei bijvoorbeeld een achternaam hadden als steur of uh, nou ja... Een, een, een, dan mochten ze ze ja, als, als het een vissennaam was, <coughs> dan werden die dus bij elkaar geplaatst. Of Als het een bepaald beroep was, bakker en dat soort dingen, dan werden die dus bij elkaar geplaatst. Dat was een soort... Ja, er waren ook zoveel priesters en dat was namelijk willekeurig. Want ja, ja, ze konden overal wel functioneren. <coughs> maar nu is het wel zo... Dat onze bisschop bijvoorbeeld nu ontzettend open staat voor je eigen inbreng. Dus als je zegt: van Nou, ik wil absoluut niet in een stad of ik zou niet voor in die regio willen. Je kunt het niet helemaal zelf uitkiezen, maar hij luistert echt wel. En uh, ja, dus daar is echt goed. Dat gaat nu echt wel in goed overleg. Want zowel de bisschop als een parochie hebben er natuurlijk niets aan als iemand ongelukkig zit te zijn in ja, zijn nee. parochie. Ja, ja, daar worden de parochiaan niet, ook niet beter van. Nee. Dus, uh, ja. Terug naar de kerk. Ja, want graag. Nou, uh, ja, hey, dat was mooi afgelopen zondag. Was een, uh, het was een mooie viering. Ik moet eerlijk zeggen dat de opkomst. Ja, wanneer uh... Dijvers uitmaken voor veteraan is toch wel heel erg. Uh... <laughs> ja, hij, hij zei dat even tussen neus en lippen door. vlak voordat de viering begon. Het is gisteren Veteranendag geweest. En, uh, dus toen keek hij zo even naar. De... Ja, dus toen zei hij nou dat. Ja. Dus uh, ik vond het wel even leuk om aan het ja. begin nog even te zeggen. dat we hem inderdaad als uh, zeer gewaardeerde veteraan. Uh... Ik uh, kom uh, ja. uh, uh, op Dick Dijvers omdat hij uh, bijvoorbeeld. Een, nou, het lijkt wel een studie gedaan heb. naar ja? de, uh, de mozaïken uh, van Larijzen. Ja. Zeker, zeker. Dat is ook een onderdeel ja. van de kerk die uh, in het begin vond ik helemaal niet mooi. Ja. En uh, als je nou vier jaar terugkijkt en je kijkt naar de kerk als je binnenkomt, nou, is dat ook zo gegaan dat je de kerk hebt zien veranderen voor jezelf? Ja, zo werkt het wel. Ik moet wel zeggen dat deze kerk... en dat merk ik nu ook als ik af en toe mensen op bezoek heb... Van, van buiten Zandvoort. Laat je natuurlijk ook altijd even de kerk zien. Dan merk ik wel dat ze het eigenlijk altijd een mooie kerk vinden. Omdat het even los van de stijl en de kunst die er is... Het heeft ook iets huiselijks. En het is natuurlijk in 2007 is het gewoon heel mooi uh, ingericht. En in de loop van die tijd, jaren wil ik niet zeggen. Want ik voelde me wel vrij snel thuis. Maar toch, dat kost inderdaad ook enige tijd. En ik moet wel zeggen dat ik me er zelf nu ook echt heel prettig voel. Mm -hmm. Het is ook een mooie plek om te vieren. Ik sta natuurlijk aan de andere kant. Maar hè, je bent toch dicht bij de mensen. Uh, ook al zitten ze soms misschien wat verder weg. Maar je bent toch echt wel bij elkaar. En... Uh, ja, en ja, ik moet zeggen dat mozaïek is gewoon heel overheersend. Uh, ik heb het zelf altijd wel een mooi element gevonden. Het is nu ook heel mooi uitgelicht, waardoor het ja, een heel goede plek heeft, denk ik, ook in de kerk. Uh, ja, en, en het is gewoon het is een heel vriendelijke kerk, zou ik maar zeggen, zonder dat het meteen die, het idee geeft dat het ouderwets is. Het is, het is nee, ja. wat, wat natuurlijk ook opspringt, is uh, uh, alle glashelderen. Ja, zeker. Ja. Die zijn zeker het bekijken waard. Ja. En op bekijken waard kom ik op de tentoonstelling. Ja. Die gaat echt over het opbouwen van de kerk, heb ik gezien. Ja, het zijn... T... Ja, natuurlijk. Want je kijkt terug naar 90 jaar geschiedenis. Hoe is die gebouwd? Dus de helft van de expositie is echt een overzicht van de parochie, de bouw, hoe het er allemaal uit heeft gezien. De andere helft, daar heeft Dick zich ook meer op geconcentreerd. Dat gaat heel nadrukkelijk ook over Lambert-Laurijzen en... Uh... En, en Pierre Kuipers. Ja. Um, dus dat is, het is een expositie. Misschien mag ik die tijden nog wel even noemen. Ja. Dat is nog wel aardig. Uh, het, het staat natuurlijk ook bij de kerk aangegeven. Op de, op de posters die ook achter het raam van de pastorie hangen. Uh, maar de expositie is deze zomer tot 8 september te bezoeken. En dat is dan op woensdag van half 2 tot half 4. En dan op zaterdag van half 2 tot half 5. En op zondag natuurlijk na de viering van 11 tot 1. En dat staat bij de kerk dus ook duidelijk aangegeven. Uh, dus kijkt u daar rustig uh, nog even na. Um, en dan is de kerk gewoon opengesteld. En dat is in de zomer uh, altijd wel heel mooi. Ook veel toeristen die natuurlijk even binnenkomen kijken. En uh, dan is het fijn om open te zijn als kerk. En, en, wat, en ja, je moois, weet ook nooit wat het bij mensen ook oproept. Wat, dus... wat moois te laten zien. Ja, ja zeker. Pastor Putter, wij zijn aan het eind van de uitzending, dus wij alweer, moeten u ontzettend alweer. bedanken voor uw komst. Ja, ja graag dat gaat snel. We hadden nog een halve minuut, geloof ik. Ja, van ja. dit eerste uur, hè? Om, <laughs> ja, dat nog een tweede uur, hoor. Je die liggen door. Ja. Bedankt voor de komst en graag uh, we zien elkaar wel bij de tentoonstelling weer. Ja, ja zeker. zeker. Ja, dank ja, dank hartelijk wel. dank. Dankjewel. Wel, dank wel. Dank Oké, okay, dag. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.